Rasheed Finch met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië... hebben Labour en de liberaal-democraten zware klappen gekregen. Labour van Miliband verloor vooral in Schotland en Wales. En de liberaal-democraten van Nick Clegg, die met de conservatieven meeregeert... houdt in het parlement nog maar zes zetels over. Over het aftreden van Miliband en Clegg wordt openlijk gespeculeerd. Grote winnaars zijn David Cameron en zijn conservatieven. De partij krijgt volgens een voorspelling van de BBC genoeg zetels om zonder andere partijen te regeren. Cameron ziet het bijeenhouden van Groot-Brittannië als zijn belangrijkste opdracht. Ziggo is na de fusie met UPC tienduizenden klanten kwijtgeraakt. Het gefuseerde bedrijf verloor in de eerste drie maanden van dit jaar 47.000 abonnementen. Vooral oude klanten, zegden op. Zij moesten begin dit jaar hun tv of decoder opnieuw instellen vanwege de fusie tussen de bedrijven. Na die operatie klaagden ze over blokjes en strepen in het beeld. En verder speelt volgens Ziggo mee dat er veel druk is van concurrenten die klanten proberen weg te kapen. In een jaar tijd hebben bijna 15.000 Nederlanders aan Google gevraagd om zoekresultaten te verwijderen. Meestal worden die verzoeken afgewezen. Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vorig jaar kunnen Europese internetters zo'n verwijderverzoek indienen. Maar vooral publieke personen en zakenmensen krijgen afwijzingen. Zo kreeg een directeur van een accountantskantoor een link naar een negatief artikel over hem niet uit de zoekresultaten van Google verwijderd. Er komt een onderzoek naar het functioneren van de politie in de Amerikaanse stad Baltimore. De korps daar ligt onder vuur sinds de dood van arrestant Freddie Gray vorige maand. Uit het onderzoek moet blijken of er structurele problemen zijn in Baltimore. Gray werd ten onrechte opgepakt en overleed nadat hij hardhandig werd behandeld bij zijn arrestatie. Het weer. Vanochtend zijn er eerst wolkenvelden met soms ook zon. En vooral in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Vanuit het zuiden breekt juist de zon vaker door. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden staat tussen Lelystad Noord en Lelystad 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 jazz tot twaalf uur met vandaag Fred Kruisberg-presentatie. En u hoorde we zien you van uh, Billy Holiday... een nummer wat vooral in de oorlog voor de Amerikanen een, uh, een goed nummer was... want daar kon je bij wegdromen omdat je geliefde aan het front was... en je dacht dan, als hij weer terugkomt, dan gaan we weer genieten. Maar voor een hele hoop was dat natuurlijk niet het geval... En vandaar dat ik meestal in mei dit nummer nog een keer laat horen. Maar laten we ook een beetje optimistisch zijn. Want Europa werd natuurlijk bevrijd vanwege het feit... dat alle landen die tegen het nazidom waren de handen ineen hebben geslagen. En daarom een ode natuurlijk van Glenn Miller in de moed. Standing like statues, the cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride right by. But a little brown maverick is winking her eyes. She said, Oh, what a beautiful moment! Of the earth are like music, the breeze is as busy, it don't miss a tree, and a little old weeping willow is laughing at me. She said, Oh, what a beautiful. I got everything going my way, my way. de cd Ray Sings en Basie Swings hoorde u een prachtige ochtend bezongen door hem. En goed ondersteund door het orkest van Count Basie. Ik heb uh, nog in mijn handen en vanochtend nog uit de kast geplukt cd van de beroemde Amy Winehouse. Maar helaas, ze is niet meer onder ons en uh, toch heeft ze nog een paar mooie platen af, uh, achtergelaten. Ik ga het nummer van draaien van deze CD. Our Day Will Come. I'm a button suit do Dit nummer van Amy Winehouse, The Girl from Ipanema. Ik heb hem nog nooit zo uh, mooi en hey, apart horen, horen brengen. Uh, daarvoor hoorde u ook nog eens een keer Dizzy Lesby... met een uh, prachtig nummer, Lady Be Good. En we gaan uh, door met uh, Pia Beck van de CD... The Touch of Her Life, Highlights from 1950 tot 2000. En uh, dat gaat dus geen zang worden van Pia Beck... maar laten we gaan luisteren naar haar prachtige pianospel in het nummer... I'm in the mood for love. dacht ik Noorse zanger is. In elk geval, hij is opgenomen in Noorwegen. En daarvoor hoorde u nog Pia Beck met uh, Flight of the Bumblebee, Lullaby of Birdland. En ik had u nog toegezegd om een nummer van haar te laten horen. I'm in the mood for love. En die ligt nu perfect klaar op de draaitafel. Laten we gaan luisteren naar Pia Beck met Instrumentaal Ondersteund. de 75e uh, verjaardag van Chad Baker... werd er een prachtige dubbel-cd gemaakt... door Fee Klaassen, zang, Jan Menu, bariton sax... Jan Wessels, trompet, Karel Boulet op de piano... Hein van Gijn, de bass en Johnny Engels op Drums. En van Johnny Engels verscheen afgelopen week... een prachtig uh, artikel in de Volkskrant. De mensen die... Van deze drummer, speelse drummer, mag ik wel zeggen, houden. Aanrader om dat nog een keer te lezen. Het nummer heette First A Song. We gaan naar een andere zangeres, dat is Madeleine Pirou. Ik zal uh, haar nooit vergeten, want ze heeft een prachtige cd gemaakt. Half the Perfect World heet dat. En we laten dan een lekker nummertje horen van haar. California Rain. California rain has fallen. I can hear the summer calling. Far away, far away. For a song that's faded. Put me on a plane tomorrow. I'll try to run from all. was erbij in Nijmegen toen Lennart Cohen daar voor de tweede keer optrad heel wat jaartjes gelezen en het was meteen raak met het nummer wat hij naar voren bracht en ook de hele entourage hoe hij dat altijd die spanning en die sfeer weet te creëren, dat is altijd een grootsheid die je maar weinig tegenkomt in concerten daarom laat ik nu een prachtig nummer van hem horen, Dance Me to the End of Love